U spreekt met dokter Van Meteren. Ik ben hier in het perceel weg 67. Ik vrees dat de bewoner, de heer Linkens, is vermoord. Goedenavond. Politie. Wel, heer, komt u binnen? U komt als geloeper. Geef ze moeite. Een hoorstelserie in vijf delen, geschreven door Hans Nebel en bewerkt door Dick van Putten. Regie, Hero Muller. Vandaag het tweede deel. Jawel. Nou, euh, Wil, ik zou graag iets willen horen over de afgelegde verklaring van Monique Liefers. Ja? Ja, nou, om te beginnen, inspecteur, een kreng. Een ellende rotkring. Eigen gereid, zelfverzekerd en hooghartig. Op een bepaald ogenblik had ik hem met alle soorten van genoegen een klap in een mooie gezichtje kunnen geven. Ga je niet dat ver, Wil? Ze is een toneelspeelster. Ja, dat weet ik wel. Dat kun je merken bij alles wat ze zegt. Je weet gewoon niet wat waar is en wat niet. Geef me een sigaret uit Udame, de mijne zijn op. Ja, Alsjeblieft. Jij te veel... Soms, als ik me kwaad maak. Moet je ook niet uh -huh. doen. En zeker niet tijdens een onderzoek. Ja, dat weet ik wel. Ja. Waarom hebt u mij juist op haar gezet, inspecteur? Omdat ik het oordeel van een vrouw wilde hebben. Uh. Nou, dat hebt u dan gehoord, hè? Huh? Het is een loeder dat niet meer zegt dan ze kwijt wil. En de manier waarop ze me afsnouwde toen ik heel voorzichtig viste of ze met hem tussen de lakens was geweest. Alsof ik er eer en goede naam had aangetast. Heer, laat me niet lachen. Ik kreeg de indruk dat ze zich inderdaad gegriefd voelde. Ze zette mij gewoon voor schut. Ja, dat zit je blijkbaar hoog. Ja. Inspecteur, ja. ze zou heel goed in de rol van verdachte passen. Nee. Ze is ongeveer een half uur bij het slachtoffer in zijn flat geweest. En ze heeft dus alle tijd en gelegenheid gehad. Ze was misschien een half uur, pak mee, 25 minuten weg, voordat Van Weter hem vond. Ze heeft een mooi motief, het testament. Alleen... Ze heeft het niet gedaan. Ah, meneer. Ja, en dat maakt mij waarschijnlijk zo giftig. Onschuldig dus. En waarom? Nou, in de eerste plaats is ze woensdag uit zichzelf hier naartoe gekomen. Nee, nee, nee, nee. De Amsterdamse collega's hebben dinsdag een oproep bij haar in de bus gestuurd. Ja, dat weet ik wel. Maar u hebt woensdag, net als wij vanmiddag, de indruk gekregen dat het er allemaal niet zei. Ze is eigen gereid. Daar heeft Wil voorkomen gelijk in. Ze is toen duidelijk alleen gekomen om te horen wanneer de crematie was. U hebt dat trouwens ook zo ervaren, want anders had u haar dat briefje niet geschreven. Nou, maar mijn mening is op het ogenblik niet belangrijk. Oké, okay, maar ze is vanochtend naar Ockenburg gegaan. Ja, dat zegt weinig. We vinden wel vaker moordenaars op de begrafenis of de crematie van slachtoffers. Nou, toch niet als de kring zo beperkt is dat ze wel moeten opvallen. Nee. Er waren wel geteld 16 mensen... Uh, we krijgen overigens een kopie van dat condoliansregister. Ja, uh, Heimans, uh, heb jij daar nog personen herkend? Ja, die dokter Van Meteren natuurlijk met zijn vrouw. Ja, dan. De heer Bakker, dat is een uitgever uit Utrecht. En dan die broer uit Leeuwarden, ook met zijn vrouw. En uh, meester Rutten. Meester Rutten? Ja. De advocaat hier uit Den Haag? Ja. Dat bleek een kennis of een vriend van zowel de Van Meteren als van de slachtoffer. Ja. Het viel me op dat deze mensen onmiddellijk naar de crematie gezamenlijk zijn vertrokken. Met de uitzondering van die, van die uh, kom, de okay. uitgever ja. en, en juffrouw Lievers was daar dus niet bij? Nee, die uh, zaken alleen te de komen. Hmm. Ze leek me behoorlijk geëmotioneerd. Ja, ze is een actrice. Dus... Ach, bom, nou toch zeg, die ja, tranen er... van vanochtend waren helemaal echt hoor. <laughs> Nee, ik ben ervan overtuigd dat ze heel veel om die linkens gegeven heeft. Ja, dat neemt niet weg dat ze hem in een of andere woedeuitbarsting heeft kunnen vermoorden. De inspecteur, nadat ze hem van het vliegveld gehaald had, bloemen voor hem had gekocht, gezellig met hem is gaan eten, ze hield zelf tijdens het etentje verschillende malen zijn hand vast, volgens de getuigen. Ja, doe niet zo sentimenteel, adjudant. En toen ze op de wassenaarse weg, wegens een snelheidoverpreding, werd staande gehouden, mm -hmm. was ze volkomen natuurlijk. Zonder enige spoor spoorverstandigheid. Ja, ook dat hoeft niets te zeggen. Nou, kom, als je de man met wie je een bijzondere relatie onderhoudt... net koud gemaakt hebt... Hé, hey, inspecteur, dat wilde we bij mij niet in. Maar Herman... Maar er is meer, inspecteur. Ze heeft alle feiten en bijzonderheden zelf aangedragen. Schiphol, Koerhuisbaar, de staande houding over de weg. Allemaal controleerbare feiten. Nou, dat doe je niet als je wat te verbergen hebt. En zeker niet als je moord hebt gepleegd. En tenslotte, de medewerking die ze gaf toen Wil haar naar haar lippenstift vroeg. Nou, ze had me wel kunnen opvreten. Ja, wie niet. Maar ze gaf die toch maar. En zij maakte geen bezwaar toen u haar vingerafdrukken wilde nemen. En dat... Dat hebt u dokter van Meteren niet durven vragen. Uh, Oké. Okay. Dat was duidelijk uit je dans. Jij Wil? Ik ben het ermee eens, inspecteur. Woord voor woord... Helaas. <laughs> waarom helaas? Omdat ik de pest aan haar had. En ik wil er tegenover u beiden wel voor uitkomen, ook waarom. Ik heb me tijdens dat hele verhoor dan mindere gevoeld. Het is een vrouw met karakter. Eigenlijk iemand om jaloers op te zijn. En daarom blijf ik het een rotstreek vinden dat u mij deze klus hebt toegestaan. <laughs> dat hoort me eenmaal bij het vak, Wil. Overigens denk ik er precies over als jullie beiden. We kunnen juffrouw Liefers wel vergeten. Maar... Als ik erover nadenk, is zij wel typisch een vrouwenfiguur zoals ze vaak voorkomen in de boeken van die Linkens. Maar ken jij zijn boeken dan? Oh, ik denk dat ik thuis al het werk van Paul Linkens in de kast heb staan. Dat is interessant. Ik ben op het ogenblik bezig dat laatste bewuste manuscript door te lezen. In dit geval zou ik graag willen dat jij dat ook zou doen wil. De mening van een vrouw, en die van jou in het bijzonder, lijkt me erg belangrijk. Wat zal het je geven? Nou, heel graag. Goed. Dat is dan wel voor vandaag. Uh, Herman, wanneer ben jij van plan de jonk hier aan de tand te gaan voelen? Nou, zaterdag of eventueel zondag als het moet. Nou, ja. ik hou je nog wel op de hoogte. Prima. Laura en ik vonden het onder deze omstandigheden beter... om na de crematie bij ons thuis koffie te drinken. En gelukkig dachten jullie er net zo over, Henk. Natuurlijk. Aan het gebeuren is niets te verhelpen... en het is aangenamer om hier nog wat na te praten. Het was een stijlvolle plechtigheid, maar ondanks het kleine gezelschap. Bewust gedaan, zoals je weet. De achtergrond is al pijnlijk genoeg. Ja. Wie was overigens die fout achterste rij... ...met dat rode haar en die zwarte regenkeep. Ach, dat is waar ook. Monique. Monique Liefers. Hm? We hadden haar natuurlijk ook moeten vragen. Ja, misschien wel, maar ik ben blij dat je het niet gedaan hebt. Monique Liefers, mijn mede-erfgename dus. Het zou een gelegenheid geweest zijn om kennis te maken. Hm. Mede-erfgename? Ach ja, dat weet u natuurlijk niet, meneer Rutte. Een uh, bijzonder dwaze clausule in het testament. Ja, ik zal er straks wel wat meer van vertellen... Had ze een uh, speciale relatie met Paul? Uh, jullie kennen haar blijkbaar. We hebben haar wel eens ontmoet. Ze is een actrice, Paul kende haar al lang. Nog voor ze op de toneelschool zat, meen ik. Maar ik geloof niet dat ze een verhouding met hem had als je dat met speciale relatie bedoelt. Hoewel je dat met Paul natuurlijk nooit zeker kon weten. Sorry. Ik zou liever gezien hebben dat hij haar alles had nagelaten. Dit geeft natuurlijk een hoop hijsa. En de afwikkeling gaat langer duren, hoewel ik niet van plan ben moeilijkheden te veroorzaken. Enfin, ik laat het maar over aan de notaris. Het zou me niks verbazen als ze alles wil hebben. Een inhalige tante? En een intrigante, volgens mij. Oh. Maar ik zal wel de enige zijn die er zo over denkt. Ze kan bij de mannen geen kwaad doen. Je doet alsof wij er op handen droegen. Terwijl we er eigenlijk alleen maar heel vluchtig kenden. Laat maar. Mannen zijn nu eenmaal gevoelig voor een goed figuur, hè. En dat heeft ze. En een mooie stem. Ach, dan ga je mee naar de keuken, Hattie. Ja. Gaan we de soep verzorgen. Eh, wat denk je, Dirk? Heeft de politie al enige aanwijzing? Ik zou het echt niet weten. Ik heb na maandagavond niets meer gehoord. Wie leidt het onderzoek? In de hoofdinspecteur van de waarden. Ah, oh, een goede vent. Rustige werker, zonder tamtam -tam en met veel aanzien bij zijn medewerkers. Het moet voor jou toch een afschuwelijke ervaring geweest zijn, Dirk. ja. Ik geloof niet dat ik gauw van mijn stuk te brengen ben. En als chirurg ben je wel het een en ander gewend. Maar dit was natuurlijk anders. Dit was Paul. Ik had nooit verwacht dat bloed mij misselijk zou kunnen maken. Ik had dat mes erin moeten laten zitten. En toen ik het eruit trok, golfde het naar buiten. Eén steek dus? Dat moet wel. Uh -huh. Anders zou er veel meer bloed geweest zijn toen ik hem vond. Maar wie kan dat gedaan hebben... Hadden jullie het idee dat hij vijanden had? Heeft hij daar ooit over gesproken? Natuurlijk had hij vijanden. Paul was geen zachtzinnige te schrijven. In zijn artikelen en boeken heeft hij misstanden aan de kaart gesteld. Het zou best kunnen dat mensen zich in zijn boeken herkennen en vaak niet in vleiende zin. Maar volgens mij is dat toch geen reden voor moord? Nee... Ik nee, kan nee. me dat tenminste niet voorstellen. Natuurlijk niet. Laten we van onderwerp veranderen, zegt hij. Ja, dat lijkt me voor de dames niet zo prettig. En het uh, mocht hem graag. Ze is er kapot van. Al, al laat ze het niet merken. Laura ook. Uh, kan ik nog iemand een charretje inschenken voor de soep binnenkomt? Ja, graag niet. Ja. ja, dat blijft natuurlijk een onduidelijke zak. Wat zeg je? Ja, <laughs> Als het beste hopen. Fijn dat je gebeld hebt. Oh, uh, ik een verzoek ik ga nu op. Ja, tot ziens. Ja. Dag, natuurlijk welkom binnen. Zit nou, er? Uh, sigaret. Ah, oh, ja. ja ik Jij hebt het manuscript gelezen, begrijp ik. Ja. En, uh, Wat vind je ervan? Knap geschreven, maar beklemmend, zoals al zijn boeken. Ik heb het in één ruk uitgelezen... En verschilt het met zijn ander werk? In wezen niet. Hij neemt meestal een thema bij de kop... waarvan naar zijn mening de sociale of maatschappelijke achtergrond... uitgediept en bekritiseerd moet worden. Hij is dus was, zoals zijn broer ook al zei, een gedrevene, een idealist. Ja. Een man die eh, wantoestanden aan de kaak wil stellen. Oh, zeker. Hmm. En hij weet ongelooflijk veel van zijn onderwerpen af. Het lijkt mij dat hij meer tijd besteedt aan voorstudie... dan aan het schrijven zelf. Ja, dat kan kloppen, want hier op mijn bureau liggen voorbeelden van zijn manier van werken. Hè? Mappen vol voorstudies en interviews, aantekeningen, allerlange citaten uit medische vakliteratuur. Kijk, dit manuscript schijnt klaar te zijn, maar in zijn koffer vonden we nog meer notities over toestanden in de Engelse ziekenhuiswereld. Oh. Ik heb de indruk dat hij die ervaringen er nog in wilde verwerken. Nou, ook zonder die ervaringen lijkt het me al bezwarend genoeg voor de medische stand. Dus... En, en, en dat is dan juist het punt waar ik mijn twijfels heb wil. Hoezo? Kijk, ik, ik kan eenvoudig niet aanvaarden dat er artsen bestaan, zoals Linkers dan beschrijft... die hun patiënten en hun familie op zo'n hooghartige wijze het bos in sturen... als een operatie niet is geslaagd. Ja, daar zit ik ook mee, dat moet ik toegeven. Ja. Ja, ik heb niet de medische kennis om de gegeven situatie op uh, zijn juistheid te kunnen beoordelen. Jullie, niet, dat kan ook niet. Nee. Maar aan de andere kant is het vanuit zo'n sterke overtuigingskracht geschreven... dat ja. een gemiddelde lezer er eigenlijk niet aan zal twijfelen. Ja, juist, juist. En om daar meer inzicht in te krijgen... Zal ik het ook aan onze politiedokter laten lezen? Die is in staat vanuit zijn vakgebied om te beoordelen. Ja, Weet u wat ik het knappe vind van Lincolns? Nou. Ondanks het feit dat het in wezen een aanklacht is... tegen een bepaalde chirurg en zijn menselijke tekortkoming... schildert hij hem zo af dat je toch sympathie voor die man opvat. En zelfs een zekere genegenheid voor hmm. hem gaat voelen. Hmm. Dat was ook mijn ervaring toen ik het las. Maar kijk... Daarin schuilt natuurlijk dan weer het grote gevaar dat uh, wantoestanden worden verdoezeld, hè? Ja, dat is zo. Ja, ja ik, ik heb natuurlijk begrepen dat u mij dit script niet hebt gegeven om mij een avondje leesgenot te bezorgen. <laughs> nee, nee, nee, wil nee. Kijk, ik wil meer te weten zien te komen uh, over de persoon, Pauling. Ja, begrijpje. ja, ja. Misschien kan ik op die manier zijn moordenaar leren kennen. Of zijn moordenaars. Een vrouw? Het zou bij hem passen. Waarom? Ah, erotiek is een van de sterke punten in zijn boeken. Een verhulde erotiek wel te verstaan. Zodanig dat het uh, niet goedkoop wordt. Ik ben het in dit geval niet tegengekomen. Nee, maar in zijn andere boeken speelt het een belangrijke rol. Ja, vandaar dat ik die Monique Lievers volkomen in zijn levensfeer vind passen. Hmm. Zoals ik al eerder gezegd heb, vertegenwoordigt zij typisch de vrouwenfiguur in zijn boeken. Nou goed, terugkeren tot de realiteit, kunnen we haar wat de zaak Linkens betreffend afschrijven. Wat denkt u... Zou zijn verhaal autobiografisch zijn? Ja. Kijk, Lincoln was geen medicus. Hij was wel een vrijgezel, maar volgens zijn broer had hij nogal wat vriendinnen. Ja, dat zal wel. Maar dan vraag ik me toch af of het over een bestaand persoon gaat. En dat is ook mijn vraag, mijn beste Wil. Kom. Voor de duidelijkheid, meneer... ...u bent Jonkheer Albertinus Querinus Willem-Karel de Wit-Revers. Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat u me wil spreken in verband met de dood van de heer Linkens, inspecteur. Adjudant is er aan. Oh, ja, yes, zeker. Yes. Yes, right. uh, maar ik begrijp niet goed... De, de heer Linkens is maandagavond dood aangetroffen in zijn woning aan de Godesiaweg in Den Haag. Vermoord. De politie stelt een onderzoek in... Wij hebben reden om aan te nemen dat u het slachtoffer kende. Dan moet ik u teleurstellen. Dan heeft u de lange reis naar voren voor niets gemaakt. Katja Link is nog nooit ontmoet. Misschien niet, maar... wij hebben uw brief gevonden... waarin u aankondigde dat u hem maandagavond wilde bezoeken. Uh, onze wegen hebben elkaar in het verleden gekruist, dat is waar. U zou kunnen zeggen dat wij in de tijd een gemeenschappelijk belang hebben gehad... Ik had mij voorgenomen met hem daarover van gedachten te wisselen. Uw brief was vrij heftig gesteld en u eindigde zonder enige achting. Ach, onze contacten waren niet van de aangenaamste soort geweest, meneer Van der Heijden. De nee, helemaal niet. dat dan. We hebben inmiddels het een en ander nagetrokken en we hebben bepaalde verbanden kunnen leggen. München, tien jaar geleden. München? Ja. Ja, het is niet prettig om het slachtoffer te worden van Rio-journalistiek. En van een man die er bewust op uitschint te zijn en reputatie te vestigen ten koste van anderen. Waren die verhalen waar? Nee, natuurlijk niet, inspecteur. Dat is de grootste laster die men zich kan voorstellen. Er is een, is een intern onderzoek geweest en dat heeft mij volkomen gerehabiliteerd. En uw, uw sociale contacten, als ik het zo zeggen mag... Daar had ze ook over geschreven. Uh, u zult begrijpen dat dit een onderwerp is waarover ik liever niet spreek. Ik ben, ik ben diep gekwetst door de manier waarop hoogstaande menselijke gevoelens werden geridiculiseerd en zelfs door het slijk gesleurd werden. En dat heeft natuurlijk niks te maken met de dood van die linkers. Ik zou me kunnen voorstellen dat u een... Diep gewortelde wrok koesterde tegen het slachtoffer. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Hij, hij heeft mijn carrière weliswaar wel niet kunnen vernietigen, maar ik ben aanvankelijk wel in stilstaand water terechtgekomen. Het is niet prettig te moeten realiseren dat je de ambassadeurspost, die je gewijs gesproken enige jaren geleden had moeten bereiken, gemist hebt. U hebt in de tijd niet overwogen een klacht wegens laster in te dienen? Ach, ach, waarom? Zijn dingen waar je, waar je boven moet staan. Toch wilde u hem die maandagavond bezoeken. Wat was u van plan? Ja, dat staat mij niet helder voor ogen. Ik heb die brief geschreven nadat ik een bijzonder lovende kritiek over een van zijn boeken had gelezen. Dat irriteerde mij mateloos. Het, het bracht het, het verleden weer tot leven. De heer Lincolns was een gerenommeerd schrijver. Gewerde dan, vermoedelijk. Hoewel ik me dat nauwelijks gemeen denk. Ja, wat ik had willen doen. Ik, ik, ik was niet uh, kwaad, maar ik zou er waarschijnlijk een intens genoeg aan hebben beleefd um, een pak slaag te geven. Als een soort uh, bevrediging achteraf. Maar dat hebt u niet nee. gedaan? Nee. nee, hij had niet eens zijn verlevenheid om thuis te zijn, toen ik om acht uur aanbelde. belde. Ik had mijn ben je aangekondigd. Maar misschien het, het zou het nu kroven het heel goed mogelijk zijn dat, dat hij toen al dood was. Enfin, de wereld is er niet minder om. Mijn wereld, tenminste. Bent u later op de avond niet nog eens teruggegaan naar het appartement? Nee. Nee, ik heb wat rondgelopen daar in de buurt. En toen heb ik de tram genomen naar de stad. Ik heb nog een tijdje op de sociëteit gezeten. De Witte? Ja, natuurlijk ja. de Witte. Waar kan anders. Maar er weinig mensen. bovendien heb, heb ik er geen eigen tafel meer. Er was in ieder geval niemand die kende. Hoe laat kwam u daaraan? Dat weet ik prachtig niet. Oh ja, ik herinner me dat ik, dat ik mijn zuster hier in Fort om, om, om, om tien uur gebeld heb. Kennen de bedienden u daar? Ja, ongetwijfeld. Ze hebben een feilloos geheugen. U rookt alleen sigaren? Ik? Ja. Heeft dat er nog mee te maken? Routinevraag, dus alles. Oh. Um, wanneer vertrekt u weer naar Parijs? Volgende week zaterdag. Misschien moet ik u nog formeel komen horen. Maar dan neem ik wel even contact met u op. U blijft hier bereikbaar? Ja, ja, dit... Dit is het huis van mijn voorouders. Het is erg lief. Nou, ik dank u voor uw bezoek, instructeur. Ach, u dan, dat wist nog nogal. Oh ja, nee, dus neem die kwalijk. Frustreerde persoonlijkheid. Donker pak met een grijs streepje. slofkousen. Oh, slopkauze. Ja, hoe <laughs> nou, groeit hè? Nou, toen wist ik het al. Een man met een opgeschroefd idee van misplaatste eigenwaarde. Ja. Die leefde in een door hem zelf gecreëerde schijnwereld. Samengevat, een slappe figuur. Psychisch en fysiek niet tot geweldpleging in staat. Nee, maar je hebt zijn verhaal toch al nagetrokken? Ja, natuurlijk. Die sociëteit geeft hem een alibi voor de betreffende periode. Hij is daar herkend. Nee, als verdachte kunnen we hem wel afschrijven. Ja, verder nog iets bijzonders? Uh... Oh, het lab zegt dat de sporen op de sigarettenpeuken en op het glas. identiek zijn met de lippenstift van Juffrouw Lievers. Uh, had je iets anders verwacht? Nee, ik niet. Maar dit is langs een andere weg weer de zoveelste bevestiging van haar verhaal. En ik had niet de indruk dat je daar nog behoefte aan had? Nee, had ik ook niet. Dat nee. zeg ik toch? Nee, dat hoor. Ik heb overal ook de collega's van de uniformdienst weer gehoord. Dat was je van plan? Ja, dat weet ja. ik nog. Ja, omdat die, die openstaande buitendeur mij dwars zit. Dat kan ik niet plaatsen. Nee, maar hij stond toch niet wagenwijd open? Op een kier had ik toch begrepen? Ja, maar dat maakt het nou juist zo moeilijk. Ze hebben horen praten, maar ze weten niet wat er gezegd werd. Horen oh, praten? Hé, hey, dat is nieuw voor me. Praten? En probeer eens wat duidelijker te zijn. Ze zijn allebei heel positief in hun verklaring. Ze hebben aangebeld, maar niet gemerkt dat de deur aanstond. Ja. Na een ogenblik horen ze een stem, een paar zinnen maar, in ieder geval kort. En ze hebben alle twee de indruk dat het de stem van dokter Van Meteren was. Ja, ja, dat kan moeilijk anders, hè. Linkers moeten al dood zijn geweest. Hm. Er was niemand anders in huis. Ja, maar ze weten allebei zeker dat ze daarna het geluid van de telefoon gehoord hebben. U weet wel, als je de hoorn op de haak gooit... dan hoor je een korte tik. Ja, ja. Nou, toen hebben ze begrepen dat er iemand binnen was. En toen hebben ze weer aangebeld... en op dat moment zagen ze pas dat de deur aan stond. Ja. Dus wel te begrijpen, omdat er geen buitenlicht brandde. En direct daarop deed van Meter de deur verder open. Ja, en dat wijst erop dat wat ze gehoord hebben... de melding aan het hoofdbureau was. Ja, inderdaad. Ik heb de band van de meldkamer laten terugdraaien... waar de collega's bij waren... Het zijn drie korte zinnen geweest. U spreekt met dokter Van Meteren. Ik ben hier in het perceel Godesierweg 67. Ik vrees dat de bewoner, de heer Linkens, is vermoord. <kijen> hij sprak vrij snel. Het is ongeveer tien seconden geweest. Veel korter dan de tijd tussen de eerste keer dat zij aanbelden en het geluid van de stem. Ja. En heeft de man in de meldkamer de telefoon direct opgenomen? Ja, die weet zeker dat die bel maar één keer is overgegaan. Jij vindt het kennelijk van belang, Heimans. Waarom? Nou, ja, omdat ik er op het moment geen verklaring voor heb... dat hij de politie opbelt nadat... Dat wel, nadat er aan de voordeur gebeld is door twee geuniformeerde agenten. Jawel, nee, maar dat kon hij niet weten. Ja, de auto stond voor de deur. Ja, maar in de gordijnen waar het is. Oké, okay, toegegeven. Het kan toeval zijn... Best heel goed mogelijk, maar het zou ook een staaltje van ongelooflijk koelbloedig raffinement kunnen zijn. Zijn eigen melding is een redelijk alibi. Ik geloof dat we het er goed aan doen als we dit verhaal in het achterhoofd houden wanneer we hem weer gaan horen. We mogen niet vergeten dat hij een motief had. Nee, dat uh, briefje aan het slachtoffer bedoel je? Ja. Ja, het is een aanwijzing, maar nog geen direct motief. Maar het briefje zou inderdaad betrekking kunnen hebben op dat manuscript. Dat weet we alleen nog niet zeker. ...heeft Wil dat manuscript al gelezen. Ja, ja. Het is voor verschillende uitleg vatbaar, daar waren we het over eens. Maar met de medische achtergrond hebben we bijna nogal moeite. Daarom heb ik het aan de politiedokter gegeven en hem gevraagd naar zijn mening. Op dit moment heb ik te weinig alvast voor een verhoor... Maar over een paar dagen hoop ik meer zekerheid te hebben. U zou dus toch bereid zijn tot een arrestatie? Dat zal dan van zijn verklaring afhangen. En ik wil het eerst met de uh, officier van Justitie bespreken. Heijmans... Dokter van Meteren is niet de eerste de beste. Ja, dat hebt u al eens eerder gezegd, inspecteur. Alsjeblieft, je fijne manuscript. Mm, dank je. Hoe kom je eraan? Dat zal ik je straks wel vertellen. Uh, wat vind je ervan? Een rood verhaal. Een goed plot, dat wel... Knap geschreven, het zal goed verkocht worden. Maar het blijft een rot verhaal. Waarom? Omdat het de belediging is van de medische stand. En door ik toevallig ook bij. Mooi nou, niet toevallig. Dat is de reden waarom ik je heb laten lezen. Eh, uh, sigaret? Ja. Alsjeblieft. Ja, merci. Maar, uh, Is het waar? Natuurlijk is het niet waar. En natuurlijk zal het wel waar zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh nee. Dat zal wel niet. Klinkt inderdaad wat raadselachtig. Ik bedoel, het hangt uh, op twee gedachten. De grondtoon en het hele thema is één aanklacht. Ja. Dat de medische wereld tot barsjes toe vol zit met knappe koppen. die alles kunnen diagnostiseren en opereren. maar die in wezen niets anders doen dan het uitoefenen van een handwerk. Hm. En die verstekt laten gaan. Als het erop aankomt hun patiënten en hun omgeving op te vangen en te begeleiden. Ja, maar, maar hoe komt iemand dan zo gegeven? Ja, dat maakt het voor mij zo, ja, zo gekunsteld, uh, niet levensecht. Ik kan me niet voorstellen dat zulke figuren als hier beschreven worden werkelijk bestaan. En als ze al bestaan, dan zal er toch wel iemand in een omgeving zijn die hun, ja, hun kille benadering probeert af te zwakken. Een vrouw bijvoorbeeld. Uh... Waarschijnlijk is daarom zijn hoofdpersoon vrijgezel. ...omdat zo'n situatie niet in zijn kraam te pas kwam. Ja, hmm. nou, misschien heb je gelijk. Maar <laughs> het vreemde is, dat toen ik het las... ...dat ik toch een gevoel van sympathie had voor de hoofdpersoon... Hè? ...terwijl het toch eigenlijk een rotzend is. Als je dit leest... ...zou je denken dat doktoren zich niet bekommeren... ...om het wel en wee van hun patiënten... ...en de mensen achter die patiënten. Juist. En dat geeft mij die bijsmaak van ongeloofwaardigheid. Kijk persoonlijk ik aan te nemen... dat artsen hun patiënten zo in de kou laten staan... als hier wordt gesuggereerd. Ach, natuurlijk niet. Zij zijn wel ter degen begaan met hun lot. Nou, al moet ik toegeven... dat het bij chirurgen misschien wat minder het geval kan zijn. Zij zijn tot op zekere hoogte... inderdaad een stel veredelde ambachtslieden die zich concentreren... op wat ze moeten weghalen of uitsnijden... en op dat ogenblik alleen maar oog hebben... voor die kleine plek... Van hun werktrijd. Ja, ja. Maar daarvoor hebben ze meestal met hun patiënt gepraat... en als het de zware ingreep is, met de familie. Geloof me. Ze voelen zich bij hen betrokken. Ja. Jij bent dus met mij van mening dat dit boek een volkomen onjuiste... en zelfs valse weerspiegeling geeft van de praktijk. Ja, zonder meer. Net wat je zegt. Dit manuscript is één lange aanklacht tegen een ongelooflijk knappe chirurg. Hm. Een autoriteit op zijn vakgebied. Maar voor wie de patiënt eigenlijk alleen maar bestaat als en zolang hij op de operatietafel ligt. Maar dat is toch geen enkel bezwaar, zolang die operaties maar lukken. Nee, maar in dit boekje gaat het juist over een operatie die mislukt. En dan blijkt die knappe en hoog geprezen dokter alleen afstandelijk en keel te kunnen reageren. Zonder te beseffen dat hij tekort schiet en een aantal mensen de vernieling injaagt. Um, kan zo'n geschetste situatie in de praktijk voorkomen, denk je? Ja, kan. Kan, kan. Ja, het is natuurlijk niet uitgesloten. Hmm. Het is mogelijk dat een chirurg in een dergelijk geval onvoldoende adequaat reageert. Het zijn ook maar mensen met bovendien een vrij beperkt specialisme. Het zijn geen psychiaters of welzijnswerkers. Daar zijn de meeste van hen met name chirurgen niet voor in de wieg gelegd. Een goede huisarts kan in zo'n geval wonderen doen. Dat is zijn taak. Hij staat dichter bij de mensen. Ja, ja. Zo. Nou weet je waarom dit verhaal niet waar is. En vermoedelijk wel waar zal zijn. Het hangt er maar vanaf. welk wel je het bekijkt. Nee, maar het is geschreven door een leeg. Ja, dat is duidelijk. En je moet me niet op mijn woorden vastpinnen. Ik had het wel over chirurgen. Maar die mag je natuurlijk niet over één kant scheren. Dan zou je een groot aantal aan doen. Allicht zijn er ook kille, harde vaklui bij, die zich overigens waarschijnlijk bewust panseren tegen alle ellende en narigheid waarmee ze geconfronteerd worden. Uh, heb jij iemand in dat manuscript herkend? Ja, dat wel. Maar je moet me verdomme niet vragen wie. Daar weiger ik antwoord op te geven. Het gaat tenslotte om een collega. Dokter van Meteren is een autoriteit op zijn vakgebied, heb ik begrepen. Een algemeen geacht neurochirurg. Ach, pas... Je bent een rotzak van de waarde. Net zo'n rotzak als de vent die dit verhaal heeft geschreven. Bedankt dokter. Dit is ongeveer alles wat we op dit moment hebben meneer. Wel inspecteur, u hebt de hoofdofficier aan mij een duidelijke uiteenzetting gegeven. Wat denkt u er zelf van? Op het eerste gezicht een nogal sterke zaak. Vrijwel heterdaad. Zijn vingerafdruk op het mes, een geemotioneerd briefje dat ondersteuning vindt in het manuscript. En de verklaring van de uitgever dat Lincoln bezorgd was dat iemand zich in het boek zou kunnen herkennen... of door derde zou worden herkend. Daar zou een motief in kunnen zitten. Vermoord? Hm. En dan, iemand was dokter van Meepre. Hij was kwaad. Hij had het briefje spreekt voor zichzelf. En in het eerste gesprek met mij aan de Godetjeweg... ontkende hij dat er problemen waren tussen hem en het slachtoffer. Nou, nou, zijn verhaal klinkt overigens aannemelijk... Dat appartement plek inderdaad die avond wel een duive zoals u zei. Hm. U hebt zelf al twee mogelijkheden onderzocht? Eh, uh, Heijmans, een vraag voor jou. Ja, mevrouw. zeker. Uh, nou, de Witwevers kunnen we vrijwel zeker uitsluiten, meneer. Volgens onze gegevens kunnen juffrouw Lievers hm. en het slachtoffer nauwelijks voor negen uur op de weg zijn aangekomen. Verder kunnen we aannemen dat zij daar om ongeveer tien voor half 10 tien is weggereden. De Wit Revers is om tien over half tien op de sociëteit aangekomen. Hij zou dus hoogstens twintig minuten gehad hebben om Lincoln's te vermoorden... en vervolgens naar de stad terug te rijden. Als hij tenminste zo'n gauw een taxi had kunnen vinden. Wat daar op zichzelf al heel onwaarschijnlijk is. Ja, is... Mm, ja niet dat ik om zat te springen om een diplomaat tot verdachte te maken... maar hij kan er per taxi zijn heen gegaan en die in de buurt hebben laten wachten. <tus> de frustratie dat hij voor niks was gekomen had hij misschien juist zo erg opgewonden dat die Lincolns uiteindelijk heeft gedood. Ja, als u hem had gesproken, dan zou u dat niet zeggen, meneer. Ik kan mij niet voorstellen dat hij zich ooit zou opwinnen. Maar zijn briefje was scherp en benijnig. Ja, op papier durft hij wel. Maar dat is het uiterste waartoe hij zou kunnen gaan. Aarzelen, bang, besluiteloos. Hoe zelfbewust hij zich ook mag voordoen. Ik respecteer uw mensenkennis, Zadjudant. Ik heb ook alleen maar op een mogelijkheid willen wijzen... Maar het betekent inderdaad dat hij met een grote mate van waarschijnlijkheid afvalt. Maar datzelfde kunt u niet zeggen over de juffrouw Liefers. Um, ja, die mogelijkheid blijft bestaan. Nou ja, theoretisch dan. En dus, praktisch. Ja, Kijk, na mijn eerste gesprek met haar was mijn indruk dat ze niet in aanmerking komt. Maar omdat ik een te, te wankele basis vond, heb ik haar daarna laten horen door adjudant Heijmans hier... en een vrouwelijke rechercheur, die ik overigens niet had ingelicht. En ze kwamen tot dezelfde conclusie als ik. Dat verhoor vond plaats in uw aanwezigheid. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, omdat uh, juffrouw Lieters dat als voorwaarde had gesteld. Oh, ik wist niet dat de Haagse recherche zich door mogelijke verdachte voorwaarden liet stellen. We hebben het belang van het verhoor willen laten voorgaan, meneer. Ik was bang dat ze anders zou dichtklappen. Heeft ze nog enige inhoud kunnen geven aangaande het gesprek met het slachtoffer aan Godetiaweg? weg? Nee. Niets bijzonders in ieder nee, geval, nee. alleen algemeenheden. Ja, uit uw relaas heb ik begrepen dat ze een volstrekt onbevangen indruk maakte. Ja, als we tenminste rekening houden met haar persoonlijkheid zoals wij die taxeren. Ze is eigenwijs en hooghartig. En ze werd bepaald onaangenaam toen wij probeerden op haar relatie met het slachtoffer in te gaan. Alsof ze die wilde afschermen. Ik ben loyaal jegens mijn vriendschappen, zei ze. En daarmee was de pauze af. Hm. Vriendschap. Ja, als u het mij vraagt, dan was ze verliefd op hem. Maar dat wil ze niet kwijt. Er bestaan haar liefdeverhouding had u dan. Mm. En die kunnen een reden voor moord zijn. Zeker als ze van één kant in vriendschap zijn blijven steken. Ik sta er toe dat ik een zicht op steken. Haar, haar hele houding, meneer. Haar openheid, die hebben mij ervan overtuigd... dat zij niets met de dood van Lincoln's te maken heeft. Kan zijn. Maar ze blijft een risicofactor als we van meteren zouden vervolgen. Mm. <coughs> Trouwens, er is nog iets. Die sigarettenpuk zonder lippenstift. Ja, het lab heeft geprobeerd de bloedgroep te bepalen aan de hand van het speeksel. Maar ze hebben onvoldoende aanknopingspunten gevonden. Het kan een andere bezoeker zijn geweest. Een onbekende, maar dan vermoedelijk wel een man. Dat blijft mogelijk. Ik geef toe dat Linkens een pijproker was, maar bij hoge uitzondering rookte hij ook over het sigaretje. Wat zegt je voor dan? pijp. De pijp was er zeker van. Anders was het daar absoluut opgevallen. Dus? Het hangt er allemaal af van de verklaring van dokter van Meteren. Als hij aantoonbaar onwaarheid spreekt, zouden we daaruit aanvullende bewijs kunnen krijgen. Als u hem als verdachte gaat horen, dan zult u hem moeten wijzen op zijn zwijgrecht. Uh, nee meneer, ik wil alleen maar een meer gedetailleerde verklaring van hem hebben. Uit uh, tactische overwegingen? Nee, nee, ik zal geen foefjes toepassen, dat moet u hem aannemen. Pas als hij gaat liegen, dan zal ik hem de wettelijke waarschuwing geven. Uh, wilt u hem op het bureau ontbieden? Nou, ik zal de dokter de keus laten. Of op bureau of zijn woning. Ja, dat lijkt me verstandig. Ja. Ik zal het op prijs stellen als u voor dat u tot eventuele arrestatie overgaat... ...contact met mij opneemt. Uiteraard. Ik had u eigenlijk al eerder verwacht, inspecteur. U zei zoiets toen we elf dagen geleden aan de groot DCR weg afscheid namen. In een dergelijk onderzoek zijn heel wat dingen te doen, dokter. Verhoren, controle van tijdstippen. Zoals het einde van mijn operatie in het ziekenhuis. Ja. Ik hoorde dat u mensen daarna geïnformeerd hadden. Daardoor weet ik het nu ook weer precies. Kwart over negen. Inderdaad. Uh, laten we daar maar beginnen. Meneer Vermeeteren, u bent onmiddellijk vertrokken. Zo gauw mogelijk. Maar er zit wel enige speling in. Ik moest me bijvoorbeeld wassen en verkleden. Hoe lang kan dat geduurd hebben, denkt u? Een kwartier, twintig minuten hoogstens. Mm -hmm. En toen bent u rechtstreeks naar de Goreetje weggereden? Ja. Wist u dat de heer Lincoln thuis was? Ik nam dat aan. Hij zou die maandag uit Engeland terugkomen... Nou ja, zoals ik al eerder gezegd heb, ik had geen speciale bedoeling met mijn bezoek. U kwam bij het appartement aan en toen? Dat heb ik al verteld, meen ik. Ja, zeker, maar wij moeten zoveel mogelijk details invullen om een compleet beeld te krijgen. Had u dan het heimels, hier neemt u uw verklaring op. Ja, Wel, als het dan moet. Ja. Doet uh, u misschien koffie? Oh, gaat wel. Ja. U? Nee, dank u. Nee, dan ben Zwart gaat met u. Nou, vooruit dan mij. Ik heb aangebeld, kreeg geen reactie en wilde eigenlijk al weggaan toen ik merkte dat de voordeur aanstond. En uh, u vond dat niet vreemd? Achteraf gezien natuurlijk wel. Maar ik heb er toen niet zo bij stilgestaan. Ik ben naar binnen gegaan. En u hebt geen geluid in de woning gehoord? Nee, het was doodstil. Merkwaardige woordspeling merk ik niet. Ik herinner me, en dat heb ik mij in de afgelopen dagen duidelijk gerealiseerd... dat er alles overheersende gewaarwording erin was van... beklemming. Onwezenlijk. Uh, onheilspellend. Ja. Stond de deur van de hal naar de zitkamer open? Ja. En u zag het lijk? Paula rechtstreeks in mijn gezichtsveld. En toen? Ik ben naar hem toegelopen, heb zijn pols gevoeld. Maar ik kon al geen hartslag meer constateren. Mm -hmm. Ik zou vermoedelijk enige tijd volkomen verbijsterd zijn geweest... En in mijn stomme tijd heb ik toen het mes uit de wond getrokken. Stomme tijd? Ja, omdat het bloed daardoor vrij baan kreeg. Ik realiseerde me dat toen het te laat was. Ik ben met de telefoon gelopen en heb de politie gebeld. Met het mes in uw hand, dat Ja, vandaar die bloeddruppels op het kleed. U hebt het wapen niet even neergelegd en daarna weer opgepakt? Nee. <lacht> Hoezo? Ik kon het makkelijk uit de wond krijgen, ja. zonder enige speciale kracht te moeten zetten of te wrikken. Nee. Hoewel ik de strekking van die vragen niet begrijp. Ik heb het mes eruit getrokken en in dezelfde greep gehouden. Het nummer van de politie heb ik met de linkerhand gedraaid. Dat herinner ik me nog. Dank u wel. Meneer Vermeteren, um, wanneer hebt u de voordeurbel gehoord? U bedoelt de agenten? Inderdaad. De deur tussen de kamer en de hal stond nog steeds open? Ja. Er werd gebeld vlak voordat ik de horen op de haak legde. Daar ben ik zeker van. En onmiddellijk daarna weer. Ik schat met een tussenruimte van een paar seconden. Maar ik begrijp Dat wil niet... ik graag heel precies weten, dokter. U hebt dus eerst de horen opgenomen, het nummer van de politie gedraaid... en uw melding doorgegeven. Helemaal aan het eind van uw gesprek... Geen gesprek, een paar korte Deze... zinnen, eigenlijk. ik. Ja, dat klopt. Het eind van uw gesprek, even de laatste zin... hoorde u de bel van de voordeur. U verbreekt de verbinding en direct daarop bellen mijn collega's opnieuw aan. Zo is het. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ook niet als die agenten een andere volgorde aangeven... Dat doen ze namelijk. Nee, dan moeten ze zich vergissen. Dank u, dokter. U bent vervolgens de hal ingelopen en hebt de voordeur geopend? Verder geopend, dat weet u. Ik had hem blijkbaar niet gesloten. Nee, nee niemand heeft de deur die avond blijkbaar gesloten. Dat is dus uw relaas van de feitelijke gebeurtenissen. Ja, mag ik nu nog eventjes verder nader ingaan op uw relatie met de heer Linkens? U hebt mij maandagavond verteld dat er geen problemen tussen u waren. Geen enkel? We waren bijzonder goede vrienden, maar dat weet u ook. Ja, dat hebt u wel gezegd natuurlijk, maar ook binnen vriendschappen uh, kan er plotseling wel eens iets gebeuren, nietwaar? Bedoelt u er iets mee? Ik zal alleen maar vragen, meneer de Er heeft zich in uw relatie niets onaangenaams voorgedaan? Nee. Ook niet in de laatste tijd? Nee. Het is mij gebleken dat de heer Linkens een scherpe pen had. He? Sommige mensen zijn er in het verleden het slachtoffer van geworden. bedoelt is soms de Wit Revers. Hoe weet u dat? Ach, het is al zo lang geleden. Paul schaamde zich er eigenlijk een beetje voor. Hij beschouwde het als een jeugdzonde. We hebben daar wel eens over gepraat. U weet het een en ander van het slachtoffer, merk ik. Ach, vrienden onder elkaar, mm -hmm. Zeg de naam Lievers, u iets? Monique bedoelt u? Ja. Ik heb haar een paar keer ontmoet. Ik weet niet wat ze voor Paul betekende en of ze iets betekende. Aardige vrouw, charmant, geestig en bijzonder knap. Kent u haar goed? Ach nee. Paul heeft haar jaren geleden ze aan ons voorgesteld. En we hebben in de loop van de jaren wel eens met ons vieren buitenshuis gedineerd. Maar toen Monique wat ouder werd, ging ze mijn vrouw meer en meer irriteren. Ze was gevat en bevlagen briljant. Monique bedoel ik. Vrouwen kunnen dat niet zo goed van elkaar hebben. Zo is ze eigenlijk uit onze gezichtskring verdwenen. Maar waarom vraagt u naar haar? Ze heeft hem die maandag van het vliegveld gehaald... en is nog aan de politie aan weg geweest. Merkwaardig. Ook niet merkwaardig, natuurlijk. Ik geloof dat ze goed bevriend is gebleven met Paul. Hmm. Uh, meneer Vermeteren, voordat we op dit zijspoort terechtkwamen... zei ik dat de heer Linkens zijn scherpe pen had... Ehm, um, bent u nooit bang geweest dat u daar zelf ooit het slachtoffer van kon worden? Ik? Dat kunt u niet menen. Ik meen het wel. En ik heb goede reden om aan te nemen dat u hem daarom op die maandagavond hebt opgezocht. Dat er een levensgroot probleem tussen u beiden lag, meneer Meester. Met andere woorden, u beschuldigt mij van leugens. Ik deed u alleen maar iets mee. En ik ben geïnteresseerd in uw reactie. Die hebt u gehoord. Er waren geen problemen. En ik was niet bang voor hem. Vertel je voor... Meneer van Meter, hè? voordat ik verder ga, moet ik u meedelen dat u niet verplicht bent op mijn vragen antwoord te geven. Dat klinkt erg theatraal, inspecteur. Ik ken de wet niet zo precies, maar hebben die woorden niet een bijzondere betekenis? Alleen om u tegen uzelf in bescherming te nemen. U hebt het naar mijn overtuiging vanmorgen met de waarheid niet zo nauw genomen. Dus toch leugens. U gaat wel erg ver. En waar durft u dat op te baseren? Een moment, meneer Vermeeteren. Kijk, eens, dus, hebt u dit geschreven? Het is in elk geval. Uw briefpapier, alstublieft. Laten we zien. Mijn hemel, nee, nee, wat een dwaasheid. U denkt zeker dat u een motief gevonden hebt, een reden waarom ik Paul zou hebben vermoord. U weet niet hoe zeldzaam, stomzinnig en banaal die veronderstelling is. Ik heb u alleen om een verklaring gevraagd. Waarvan u mij net gezegd hebt dat ik die niet hoef te geven. En dat zal ik niet doen ook. Ik heb u voorlopig niets meer te zeggen. Ik wens eerst mijn advocaat te spreken. Als dat tenminste in deze absurde situatie is toegestaan. Mag ik u verzoeken mijn huis te verlaten? En dat was het dus, meneer. Naarmate het gesprek vorderde, werd de houding van de dokter arrogantig. De bezwarende dreigbrief verwees hij als een onbetekend fortje naar de pulleman. Hij nam die brief wel aan en zette ook zijn bril op. Maar ik kon duidelijk waarnemen dat hij er niet las. Dat zijn gedachten ergens anders mee bezig waren. Hmm. Ja. De concrete feiten die de dokter tot verdachte maken... zijn dus het bebloede mes met zijn vingerafdrukken, de dreigbrief... Zijn leugenachtige houding aangaande zijn relatie tot het slachtoffer. En zijn verklaring betreffende de melding van de moord aan het bureau... die niet gedekt wordt aan het verbaal van de beide agenten. En de mensen van de surveillance dienst zijn zeer positief, meneer. Maar er is mij nog iets anders opgevallen. Hoewel het geen harde reis is. Wel, hij gaf een prachtig stukje toneel weg... over zijn gevoelens toen hij het appartement binnenging. Hoe zei je het toen weer... En... Beklemmend, onwezenlijk, onheilspellend. Dat klinkt erg mooi. Maar hij hoefde helemaal geen voorgevoelens te hebben. Hij had direct zicht op het lijk. Of ze zijn versie mogen geloven. Dat is de realiteit. Waarom moest hij dan zo nodig versieren? Dus, dokter van Metten. Ongelooflijk. Hij heeft zichzelf de das omgedaan. Ja, dat doen er zoveel. Okay. Goed, inspecteur. Ik ben van mening dat wij over voldoende en afdoend bewijs beschikken om dat vervolging over te gaan. Maar ik zal de zaak toch eerst bespreken met de hoogtofficier, Mr. Bruining. U hoort nog me. Ik heb u hier op het hoofdbureau ontboden, meneer Vermeteren. Ja, en wat heeft dat voor consequenties, inspecteur? De bezwarende aanwijzingen tegen u in de zaak Linkens zijn aanleiding om u in staat van beschuldiging te stellen en u voorlopig in hechtenis te nemen. Binnen vier dagen zult u voor de officier van justitie worden voorbereid, waarna de rechtercommissaris een beslissing neemt voor de eventuele verdere gevangenhouding. Ik ben diep gegriefd. U zult denken dat dat mijn zaak is, maar u moet goed weten dat het voor u een onherstelbare blunder betekent. Ik hoop dat u mij wilt toestaan mijn vrouw te bellen. Uiteraard. En mijn advocaat. Wie is dat? Meester Rutten. Meester Tom Rutten. Dit was het tweede deel van Vergeefse Moeite, een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Hans Neber. Hoofdinspecteur van der Waarden werd gespeeld door Hans Veerman. Wil van Zoelen door Paula Major. Adjudant Heijmans, Wim Hoddes. Dokter Dirk van Meteren, Paul van der Lek. Zijn vrouw Laura, Marielle Violet. Meneer Linkens, Sakko van der Made, Meester Tom Rutten, Hans Karstenbaugh. Jonkheer de Wit-Regers, Paul Deen. Een politiearts. Frans Kochsvoorn en de officier van justitie, Robert Sobels. Technische realisatie, Rem Spank en Monique Stam. De regie had, Jeroen Muller.